7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. François Hollande, presidentskandidaat van socialisten. Verhagen wil vergaande bevoegdheid voor Brussel op economisch terrein. En machthebbers Libië claimen inname van Benny Walid.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 op brief feliciteerde hem gisteravond met zijn overwinning... en zei dat Hollande volledig zal steunen... in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.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 Acht vielen staan er nu. Twee daarvan springen in het oog. Allereerst op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Hogerheide en knopend Zoomland 3 kilometer door een ongeluk. En op de A27 Breda richting Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Daar staat tussen Hank en Werkendam 8 kilometer. De weg is daar weer vrij. Door een aanrijding op het spoor rijden er geen treinen tussen Gouda en Woerden. Reizigers hebben meer dan een uur vertraging.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven bezettingen wereldwijd dit weekend... bij bankgebouwen en buurspleinen. En dat ging over het algemeen vreedzaam, behalve in Italië. Daar liep de Occupy-demonstratie uit de hand. Hoort u zo meer over, en ook meer vanuit Amsterdam... waar ze nog steeds met tentjes bij het buursplein zijn. Maar de Fransen, die hadden iets anders aan hun hoofd. Die zijn al met hun gedachten bij de presidentsverkiezingen. Althans, de Franse socialisten. En zij gaan de verkiezingen in met François Hollande. Hollande vroeg zijn, versloeg zijn rivale Martine Aubry en samen met haar kwam hij gisteravond aan op het hoofdkantoor van de partij in Parijs. Daar hield hij ook zijn overwinningstoespraak. Je ne peut mener ce combat seul. J'ai besoin de l'unité, du rassemblement, c'est-à-dire d'un parti socialiste solidaire. Je suis een homme de rassemblement. Ik heb montré. Ik kan deze slag niet alleen winnen, zegt Hollande. Ik heb eenheid nodig, een solidaire socialistische partij. Ik ben een bruggenbouwer, zoals ik al heb laten zien. Martine Aubry feliciteerde Hollande al eerder op de avond... en ze beloofde zich volledig voor hem in te zetten... samen met alle socialisten. François Hollande is soir notre onze Je Ik toute mon energie en ma force et en met mij de van alle socialisten... ...pour qu'il soit dans sept mois le nouveau président de la République. Vive la République, vive la France. Een paar honderd aanhangers van de Partie Socialiste kwamen naar het partijbureau. Tous ensemble, tous ensemble, socialiste! Tous ensemble, tous ensemble! J'ai voté pour François Hollande, donc je suis très content. Mais maintenant, nous sommes tous rassemblés et nous nous préparons pour la victoire... d'un de deuxième François, le 6 mai 2012. Ik heb op François Hollande gestemd, zegt deze aanhanger van de Socialisten. Ik ben blij voor mijn partij en ik ben klaar voor de overwinning... van de tweede François op 6 mei 2012. We praten erover verder met onze correspondent in Parijs, Ron Linker. Ron, eventjes naar de eenheid waartoe opgeroepen is... binnen de Socialistische Partij. Want Martina Aubry heeft toch in de verkiezingsdebatten... die eraan vooraf gingen, af en toe flink uitgehaald naar Hollande. Komt dat nog goed? Nou, dat was in ieder geval wel de poging die, uh, die de Partij Socialisten deed. Hè. Om in ieder geval uh, de eenheid te suggereren tussen Martino Brie en zoals die kiezer zo net al noemde, de tweede François. Verwijzing naar François Mitterrand. De laatste keer dat de socialisten de verkiezingen wonnen. François Mitterrand in, in 1981. En sinds die tijd verloren de socialisten onder meer door uh, interne verdeeldheid uh, in 2002... Met Lionel Jospin in 2007. Met Ségolène Royal. Toen dachten ze ook dat ze de verkiezingen gingen, gingen winnen. Maar uiteindelijk was het toch zo dat niet iedereen van harte achter de presidentskandidaat ging staan. Nou, na deze primeur voor de socialisten. met deze openbare voorverkiezingen. hoopte men dat dat in ieder geval niet nog een keer zou gebeuren... dat alle kandidaten zich achter François Hollande zouden scharen. En dat gebeurde gisteren ook. Ze stonden met z'n allen keurig voor een soort statiefoto op het bordes... Eh, zou je kunnen zeggen, op de trappen van het hoofdkantoor van de Partie Socialisten hier in eh, Parijs, stonden ze allemaal op rij... om in ieder geval die eenheid te suggereren. Ja, Dominique strauss doet natuurlijk niet meer mee Ron, maar hebben ze hiermee, ook al staan ze allemaal achter hem... nu wel de gedroomde presidentskandidaat? Nou, dat is wat in de, bijvoorbeeld Le Figaro, hè, een, krant, een, een krant met rechtse signatuur hier uh, gesuggereerd wordt. Dat hij toch eigenlijk, uh, ja, om in mijn voetbaltermen te blijven, een wisselspeler is. Uh, iemand die het uiteindelijk toch niet had moeten zijn. Uh, Dominique strauss Kaan, dat was de gedoodverfde uh, kandidaat, de gedoodverfde favoriet. Maar ja, die heeft zichzelf uitgeschakeld in New York na zijn arrestatie uh, in een hotelkamer. Of wat anders wat, wat daar gebeurd is. Dus nu ja, is hij de gedroomde kandidaat. Wat uh, een andere krant schrijft. Uh, Liberation, een linkse krant. is. Uh, ja, hij is een normale kandidaat. En uh, dat is waar Frankrijk naar hunkert. Na vijf jaar uh, Sarkozy. Heel veel bling bling over aanwezig. Ze noemen hem wel de ADHD president hier. Uh, nu wil men een, een rustiger kandidaat. Iemand die het land verenigt. En ja, Le Liberation. De, de, de, de linkse krant schrijft. Dat hij in, in dat opzicht de ideale Kandidaat is. En wat is het voor man die Hollande? Hoe, hoe kan hij zich of gaat hij zich profileren in de strijd tegen de ADHD-president? <laughs> nou, hij zal in ieder geval um, uh, wat uh, gemakkelijk kun, zich kunnen afzetten tegen president Sarkozy. Hè? Uh, François Hollande die, uh, uh, is geen onbekende binnen de partij. De Partij Socialist was zelf partijsecretaris lange tijd. Uh, we kennen hem in Nederland misschien nog wel als de man. Uh, achter Ségolène Royal. Hij was uh, partner, heeft vier kinderen uh, met Ségolène uh, Royal. Maar nu gaat hij dus voor eigen kans. En hij zit wat dat betreft wel in een, uh, een pole position, uh, een, een ideale uitgangspositie. Vanwege de crisis. Het is uh, niet.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 Voorsprong dus al voor Hollande. Correspondent Ron Linken vanuit Parijs. Dank je Ron. Ze zijn tegen bonussen, tegen het graaien, tegen banken, tegen het bedrijfsleven en ook tegen staatsingrijpen. Maar waar zijn ze eigenlijk voor? De demonstranten die onderdeel uitmaken van de Occupy protesten. Hoort u zo meer over? Is de verkeersinformatie bij de ANWB even in de hart. Er staat nu zo'n 40 kilometer file in Nederland. Niet zo heel veel. De opvallendste is nog steeds op de A 27. Breda richting Gorkum. Een file na een ongeluk. Tussen Geertruidenberg en Werkendam staat nu 7 kilometer. Het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. Dit is het NOS Radio 1-Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. We zeiden het al, we zouden naar Italië gaan, want dat land begint de nieuwe werkweek met een kater. Afgelopen zaterdag liep het Occupy-protest in Rome volledig uit de hand. En de Italianen vragen zich af waarom het overal zo vreedzame protest nou juist in hun land zo escaleerde. En ook wordt de balans van de schade opgemaakt. Aan de correspondent Bas Mesters in Rome, waar het allemaal speelde, was hoe groot is de schade? De schade. De burgemeester schat het op meer dan 2 miljoen euro... verdeeld over de private sector, dus de banken, de, de auto's die in brand zijn gestoken... en aan de andere kant de overheidsgebouwen en de politiebusjes die in brand zijn gestoken. Er is ook een overheidsgebouw in brand gestoken. En daarnaast is er natuurlijk die kater waar je het over had... en de arrestaties. Er zijn 135 gewonden... Uh, waarvan 105 agenten en 30 demonstranten en de arrestaties waar ik het over had... er zijn maar 12 mensen gearresteerd. En dat vindt iedereen hier erg weinig. Ja, en dan die vraag die Lara opriep... waarom is het in Italië nou zo uit de hand gelopen, Bas? Ja, dat vraagt inderdaad iedereen zich hier af. En er is inderdaad een grote kater, er wordt veel over gediscussieerd. Wat duidelijk is, is dat er dus die zogenaamde groep... die kleine groep van een paar honderd mensen die zich Black Bloc noemen... dat die de oorzaak zijn. Die hebben de grote demonstratie van meer dan honderdduizend mensen... als een soort van schild gebruikt om overal flink uh, rotzooi te trappen. De politie kon er moeilijk bij, omdat het hartstikke gevaarlijk was... om die mensen te isoleren. Uh, men vraagt zich af, wat is dat voor een organisatie? Nou, veel meer dan zeggen dat deze mensen niet eens meer gericht zijn op de toekomst... maar op het heden en in het heden hun statement willen maken... met geweld, eh, met het vernielen van de politie vooral. De haat tegen de politie is heel groot. Zij willen gewoon eh, actie voeren. Ze hebben op zich misschien ook nog wel hetzelfde idee... dat het kapitalisme niet deugt, dat is wel zeker dat ze dat vinden. Maar ze praten heeft volgens hen geen zin en dus rammen ze erop in. En op dit moment probeert iedereen meer informatie te krijgen... over deze groep, maar hij is heel... Niet, niet hecht georganiseerd. Het uh, komt bij elkaar, het uh, communiceert waarschijnlijk via internet... en, uh, en verdwijnt dan ook weer. Uh, en daarnaast zijn ze allemaal gemaskerd en in het zwart. Dus het is moeilijk identificeren. Maar de politie gaat proberen om de beelden die er zijn gemaakt... de vele beelden die er zijn gemaakt, gebruiken... om, uh, om nog meer arrestaties te kunnen verrichten. En ze hebben gezegd, deze mensen komen niet zomaar meer vrij... zoals de vorige keer op 14 december. Toen waren er ook uh, deze mensen actief... Uh, er was ook een demonstratie tegen Berlusconi. En toen uh, zijn de dag daarna al de mensen die dit soort dingen hebben gedaan vrijgelaten. Mm. Zeg, um, Zoals bijvoorbeeld die beweging in Nederland. Hè, we hebben het afgelopen weekend gezien. Dat ging redelijk vreedzaam. Ik geloof ook wel dat uh, het wel sympathiek gevonden wordt. Uh, zoals er nu gedemonstreerd wordt in de tentjes. Hoe wordt daar um, in Italië op gereageerd? Bijvoorbeeld vanuit de politiek op de heftigheid van die beweging daar. Nou, zoals je weet, de politiek is hier erg gepolariseerd. Je hebt, uh, ze zijn het nooit met elkaar eens, links en rechts. Er is geen polder in uh, Italië. En wat, dat betekent dus ook dat uh, vooral de coalitiepolitici van de regering... dat die keihard ingaan tegen deze demonstratie... en geen onderscheid maken tussen die paar honderd gewelddadigen... en die tienduizenden, bijna honderdduizend mensen... die vreedzaam wilden demonstreren. Voor hen waren het allemaal criminelen. Okay. Bas Mesters, vanuit Rome, dank je. Ja, dan gaan we nu naar Joris van der Kerkhof. Hij is op het Beursplein in Amsterdam. Maar eens even luisteren daar. Of daar misschien ook een agressieve sfeer hangt. Nee, daar hangt helemaal echt, geen agressieve sfeer. Nee. nee, nee, nee. Ik wilde je laten horen. Iemand die op een gitaar aan het spelen was. Mijn naam is Elvis, by the way. Like... Your name is Elvis. Your... <laughs> My name is Elvis. En Joris? Mijn naam is Joris. Het is almost the same. Okay. It's ends on IS. En <laughs> good geluk met je interview en like dingen. Like is this live? Like? Some... This is live. That's why I want to ask you to, to, to play on the guitar. Oké, okay, uh, Holland, uh, people in uh, Holland, dat was voor jou, like en enjoy, like this was song from the Latvian. Maar yeah, no one het. it that was not possible to hear. So, if you want to play, play. Before, yeah, but that, that was a moment where we were in Rome. Okay, no, then is different. Ja, wat ik hem wilde laten horen de tegenstelling tussen Rome en, en hier, de vredelievendheid uh, van hier, de rust uh, van hier, waar ze heel zachtjes op een gitaar zitten te tokkelen. Maar ja het niet te regisseren, want op het moment dat ik dacht van... dan laten we dat horen, houdt hij op met zijn gitaar. Beursplein 5. Daarvoor staan, nou, wat zal het zijn... 40 mensen te wachten totdat er beurshandelaren komen. Er staan twee mannen met een grote V, twee mannen met een politiepet op... en een andere man te wachten op mensen die hier gaan werken. U, u ziet eruit als iemand die, die hier gaat werken met een, met een koffertje, met een pak aan. Ik ben helemaal over gegaan. Ik ondersteun deze mensen helemaal volledig. Maar er zit wel iets voor uw ogen. Uh, ja, dat klopt. Wat is dat ik dan? Ik heb in uh, mijn verleden heel veel foute dingen gedaan. En dat wil ik nou eigenlijk goed gaan maken. Dus vandaar dat ik nu hier sta en symbolisch uh, bij deze jongens sta en die jongens ondersteun. Uh, u ziet er niet helemaal uit als een beurshandelaar, want u uh, nee, dat... ja, gaat een checkie draaien. Dit is de eerste keer dat ik zo'n pak draag. De eerste keer in mijn hele leven. Het is meer een ludieke actie om hun te laten merken weet je, dat wij het toch niet echt eens zijn met hoe het hier allemaal uh, gaat. En het is niet echt tegen hun, want zij of zij zijn de 99%. Er zijn andere uh, mensen die meer invloed hebben dan zij. Weet je, die de 1% is die wakker moet worden. Weet je, en die moet weten dat. De gaan is op deze wereld. Vanaf afgelopen zaterdag zijn jullie hier. Hebt u de afgelopen dagen ook hier geslapen? En je weet dat dit afgekeken wordt van Tunesië, weet je, die ene jongen die zichzelf in de fik stak, weet je. Waardoor zoveel woede kwam, weet je. Dat die mensen bij elkaar kwamen. Zoveel verschillende soorten mensen van verschillende geloven, weet je. Die gezamenlijk één doel wilden bereiken. Weet je, die door gezamenlijk lang ergens te blijven op een vreedzame manier, weet je, een verandering teweegbrengen In een land waar het onmogelijk leek voor ons. En datzelfde willen wij dus hier ook zien te bereiken. Verandering, maar, daar, daar gaat het uh, uiteindelijk om. Uh, over een minuut of tien, twintig uh, komen de mensen uh, hier... Uh, uh, die willen dan gaan werken. Die komen over de rode loper gelopen. En dan zullen we zien en horen hoe ze dan ontvangen worden. Bijvoorbeeld door een man in pak, maar wel met check. Joris van der Kerkhoff bij Occupy Amsterdam. De Keniaanse regering heeft de aanval geopend op de militante Somalische beweging Al-Shabaab. En dat is een reactie op de ontvoeringen van een aantal toeristen en ook artsen uit Kenia. Met luchtaanvallen zijn posities van Al-Shabaab in Zuid-Somalië bestookt. We gaan een correspondent Koert Lindijer in Nairobi. Koert, vind jij deze aanval verrassend? De minister van Veiligheidszaken George Saitote, die had zaterdag al gezegd... dat hij uh, het recht opeist om Somalië binnen, binnen te vallen... naar aanleiding van de ontvoeringen de afgelopen twee weken van buitenlanders... door Somalische militanten in Kenia. Dus die twee toeristen en die twee hulpverleners uh, vorige week. Dus in die zin uh, komt het niet als uh, verrassing. Berichten zijn nu dat uh, talrijke voertuigen Somalië zijn binnengetrokken. De, zuid, uh, de zuidgrens van Somalië er zijn vliegtuigen... Gesignaleerd die de grens zijn overgestoken. Het gaat zeker om 30, 40 militaire voertuigen. Eén helikopter bij Liboy zou zijn neergestort, vermoedelijk vanwege een technisch mankement. Maar het is duidelijk dat er een redelijk grote invasiemacht van Kenia op dit moment Somalië binnentrekt. Maar goed, er worden vaker mensen ontvoerd. Wat, wat is de, de werkelijke reden? Uh, we weten ten eerste niet of deze mensen werkelijk ontvoerd zijn door de radicaal-terroristische beweging Al-Shabaab. Er zijn natuurlijk vele militanten actief uh, oorlog is goed zaken doen, of het nou om piraten gaat, uh, mensen smokkelaars uh, uh, of andere uh, criminelen. Shabab heeft ook niet uh, de, de ontvoeringen opgeëist. Uh, Ik denk dat toch in de allereerste plaats uh, het geval is dat nu de buitenlandse toeristensector in gevaar komt. We staan aan de vooravond van het grote toeristenseizoen. Gigantisch belangrijk voor de Keniaanse uh, economie. Twee weken geleden hebben Westerse ambassadeurs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 We hadden het al over luchtaanvallen, waarbij posities van Al-Shabaab in Zuid-Somalië worden bestookt. Kan Kenia iets uitrichten tegen Al-Shabaab? Hoe bestrijd je een, uh, een terroristenbeweging gesteund door Al-Qaeda... die guerrilla-technieken toepast? Die bestrijd je niet door een massaal offensief te beginnen. Dat is in het verleden tegen radicalen gebeurd in uh, Somalië... door buurland Ethiopië. En dat heeft tot verdere radicalisering uh, geleid in Somalië. Dus militair kan je zo'n strijd uh, niet winnen. Bovendien zit natuurlijk ook het grote gevaar uh, erin... dat Shabab of andere militanten... Gaan terugslaan in Kenia zelf. Er zijn hier al aanslagen gepleegd vorig jaar. In Oeganda is er een aanslag gepleegd met 70 doden tijdens het wereldkampioenschap voetballen. Er werd toen een bom ontplost tot ontplof is gebracht in Baars. En dat is het antwoord van militante groepen als Shabab. Sturen terroristen op uit. En dat betekent dat, uh, en daar worden we al langer voor gewaarschuwd in, uh, in Nairobi, dat blanken dat buitenlanders niet meer veilig naar de supermarkt kunnen gaan... omdat ook daar weleens bommen zouden kunnen ontploffen. Correspondent Koerd vanuit Nairobi. Een bureaucratische stoomwals die over het kleine eiland raast. In een emotionele maar waardige bijeenkomst maakte de bevolking van Saba de ergernissen over Nederland. Aan de Nederlandse fractievoorzitters in de Tweede Kamer meer dan duidelijk. Onze parlementair verslaggever Joost Vullings reisde mee met de Kamerleden naar deze speciale Nederlandse gemeente. Saba met een bescheiden bevolking in omvang, ongeveer 2000 zielen en bescheiden van karakter, niet gewend de stem te verheffen. Maar tijdens een meet and greet met de Nederlandse fractievoorzitters... verdween die schroom geleidelijk. Trots en emotioneel waren de toespraken. Saba may be the pearl of the ocean, friendly and lovely, though small. But we are the ones that have toiled in the hot sun to read from its soils... and rode out into the ocean to fish its deep seas that truly know what Saba is. Thank you. Saba, de parel van de oceaan waar wij banen in de hete zon het land hebben ontgonnen. En de zee zijn opgegaan om te vissen. De zee die echt weet wat Saba is. De toespraken waren merendeels zakelijk. Maar bijna iedere spreker vocht soms tegen de tranen. They gathering money out of their own pockets. To pay your medication for some patients. Chris Meivogel, die sprak namens de ouderen. ...en vertelde dat verpleegsters soms de medicijnen voor hun patiënten betalen. Het werd inderdaad een, een geheel, de, de, de, de emotionaliteit. Ik had dat niet verwacht. Nee, zeker niet, maar het leeft. Wat ik verteld heb, dat is de realiteit. Er zei iemand, de sebens has to get realistic. Wel, dit was de realiteit. Maar u schetst ook een beeld van een hele bescheiden bevolking... die eigenlijk normaal gesproken heel moeilijk voor zichzelf opkomt. Is het. Zonder meer dit wat, wat vandaag gebeurd is. is. Is exceptioneel voor Saba. Wat gaat er mis op het doorgaans zeer pro-Nederlandse Saba? Joke Blauwboer, arts op het eiland. Ik, ik ben gewend aan Nederland. Ik ben gewend aan de regels... en um, uh, de wens naar efficiëntie van de gemiddelde Nederlander... en zeker van de ministeries... Maar ik denk dat dat hier een beetje te rigoureus en te snel is gegaan. Te snel, te veel regels en te weinig overleg. Dat is de kern van de klacht. Bijvoorbeeld gingen mensen voorheen naar Curaçao voor een operatie. Nu moeten ze vaak zes uur vliegen naar Colombia... waar patiënt en dokter elkaar niet verstaan. En zo worden de Engelstalige scholieren nu geconfronteerd... met een Nederlandstalige CITO-toets. En de nieuwe invoerbelasting, die zitten ze banen ook heel erg hoog. Ieder pak reist of een koffiezetapparaat dat met de boot van Sint Maarten komt... moet worden ingeklaard in de haven. Dat kost geld, maar ook heel veel tijd. Volgens Blauwboer is er nog hoop. Allereerst zou Nederland eerlijk moeten zijn. Ja, wat ik eigenlijk heel graag zou willen van Nederland... is dat Nederland nu eens werkelijk zegt... Weet je, het is allemaal een beetje te veel te snel. En er zijn fouten gemaakt. Langzaamaan. En laten we nu leren van wat er gebeurd is. We kunnen het niet meer terugdraaien, dat hoeft ook niet. Maar laten we meer luisteren naar wat er hier op de eilanden speelt, wat mensen hier vinden. Maar laten we er ook voor uitkomen dat het gewoon niet zo'n soepele transitie is geweest. Als er steeds gezegd wordt in de kranten. Dan naar de fractievoorzitters. Willen en kunnen zij iets doen aan de klachten? Sibrand van Haarsma Buma van het CDA. Nou, voor een deel zou het kunnen. Voor een deel kan je zoeken naar wat overgangsproblemen zijn die in een nieuw systeem beter moeten. En ik denk dat heel veel ook gaat over Nederlandse bureaucratie en een Caribische situatie en dat werkt niet. Voor een deel gaat het ook om veranderingen die we gewoon inderdaad in een nieuw systeem hebben. En waar mensen ook best wel begrijpen dat het veranderd is. Maar waar ze van zeggen: waar moet het allemaal in één klap? Dus het, wordt een heleboel, het zijn een heleboel dingen die ze meegeven. Ik denk dat er kleine dingen zijn die kunnen. Ik denk dat er grote dingen zijn die bij een ander systeem horen. En waar we ook samen moeten kijken hoe het goed doet. Alle Nederlandse regels waarmee het eiland nu geconfronteerd wordt, zullen niet worden teruggedraaid. Maar, om het maar op zijn haags te zeggen, enige stroomleiding van de nieuwe regels zit er wel in. We Klinkt liefelijk het volkslied van Saba, maar de protesten werden wel degelijk geuit. En ook gehoord dus door de Tweede Kamerleden. Maar dit was nog niks met wat hen te wachten staat op Curaçao. Daarover spreken we later deze uitzending met Joost Vullings. Wie heb je nou de leiding? Ik bedoel serieus even de huiskamertemperaturen. Eén graadje ogen. Hoe moeilijk kan dit nou zijn? De Remea sinds klokthermostaat.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 Philips meldde in de zomer al dat er banen zouden verdwijnen... maar maakte toen nog geen aantallen bekend. Bij Philips werken zo'n 117.000 mensen. In Frankrijk hebben de socialisten hun presidentskandidaat gekozen. Het is de oud-secretaris van de partij geworden, François Hollande. Hij neemt het in april hoogstwaarschijnlijk op tegen president Sarkozy... die nog niet officieel bekend heeft gemaakt beschikbaar te zijn. In zijn overwinningstoespraak benadrukte Hollande... het belang van eenheid binnen de socialistische partij... Ik kan mener ce alleen seul. Ik heb de uniteit, du rassemblement nodig. Zodat een partij solidair Zijn tegenstander in de voorverkiezingen, Martino Brie, feliciteerde Hollande gisteravond met zijn overwinning. En zei dat ze hem volledig zal steunen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. De socialistische presidentskandidaat zei de afgelopen tijd steeds dat hij een gewone president zonder allures wil zijn. Correspondent Ron Linker over Hollande.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 Je zou kunnen zeggen we gaan met het minderheidskabinet door en we wisselen de gedoogsteun van de PVV in voor de gedoogsteun van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Het staat Veerman tegen dat minister Leers en staatssecretaris Bleker onlangs uitspraken moesten intrekken omdat ze PVV-leider Wilders niet welgevallig waren. Veerman was van het begin af aan tegen samenwerking met de PVV.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 Het is een minder drukke spits dan de herfst, eh, door de herfstvakantie... in het noorden en het midden van het land. Bijzonderheden zijn op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Daar is door een ongeluk de weg nu dicht bij Knopend-Zoomland. De file is wel 5 kilometer lang. En door een aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam... 6 kilometer bij Knopend-Terbrechtseplein. De Een rijstrook is daar dicht. En op de A27 Breda richting Gorkum staat na een ongeluk 10 kilometer file... tussen Knopend-Hooipolder en Werkendam. De weg is inmiddels weer vrij.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 Voor een 7 Fjord cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl. 7 minuten over half 8. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journal. U kunt ons volgen via internet. NOS.nl. De Solar Challenge Race, die gisteren begon in Australië, is stilgelegd. De zonne energiewagens mogen niet verder rijden... en dat komt door grote bosbranden langs de route. Nou, een van de deelnemende Nederlandse teams, het Solar Team Twente... is uh, stilgezet bij een controlestop op de route. En wij gaan uh, praten met de teamleider, Siebe Brinkhoff. Meneer Brinkhoff, waar staat u te wachten met uw team? We staan op dit moment uh, in Tennant Creek. Dat is ongeveer 1.000 kilometer van Darwin, uh, langs de Stuart Highway... En uh, daar mogen we niet meer verder, omdat er bosbranden zijn op de rest van de route. Wat merkt uw team daarvan onderweg? En nou, wij nog niet zoveel. We zijn hier aangekomen en we kregen het eigenlijk hier te horen. Uh, wat ons verteld werd, is dat, er, uh, dat de branden dusdanig hevig zijn dat er heel veel rook is. En dat het dus naast het gevaar van de, van de brand zelf, dat er ook weinig zicht is. Dus het is gewoon niet veilig om met auto's verder te rijden. En uh, de Northern Territory uh, Government heeft aangegeven dat er helemaal geen auto's meer door mogen. Dus ook geen auto's die niet meedoen aan dit evenement. Oké, okay. ja, dan is het logisch dat u ook uh, niet door mag. Hoe ver heeft u al gereden met uw team? Nou, we staan nu op ongeveer 1000 kilometer. Dus uh, we zijn gisterochtend om, uh, om half negen begonnen in Darwin. En uh, we zijn nu ongeveer 1000 kilometer uh, vanaf Darwin. En uh, daar staan we nu stil met een heel aantal teams. Heeft dit consequenties voor de race? Ja, ik denk het, denk het wel degelijk. Er zijn een aantal teams die hier al langs zijn, langs dit punt. En die worden teruggehaald. Omdat er geen enkele auto meer verder mag zijn dan Tenant Creek. En de organisatie is op dit moment aan het overleggen hoe we de race voort gaan zetten. Omdat het eigenlijk een, ja, een tijdrit is. Wie is als eerste in Adelaide? En uh, dat kan dus niet op de normale manier voortgezet worden morgen. Oké, okay, want er is ook nog een ander Nederlands team en dat is voor u. Maar dat wordt teruggehaald nu dus. Ja, dat team wordt inderdaad hier naartoe gehaald. En uh, ik weet niet of ze dat op dit moment al aan het doen zijn. Uh, ik heb nog niet heel veel informatie, we zijn hier net en uh, ik ga zo dadelijk met de organisatie praten over uh, ja, wat er nu staat te gebeuren. Ja. En die mensen die teruggehaald worden, zijn die dan wel op enige wijze in gevaar? Uh, nou, Wij zijn niet voor niets hier gestopt. Uh, ik weet alleen wel dat, uh, ja, dat er nog geen ongeluk gebeurd zijn. Er zijn auto's van de organisatie in de buurt van die teams. Uh, maar ook dat zal ik uh, waarschijnlijk binnen nu en een, uh, en, een, en een uurtje allemaal te horen krijgen. Ja. En wat doet u ondertussen? Ja, wij hebben momenteel uh, de auto uh, goed in de zon gepositioneerd. Uh, met het zonnepaneel goed in de zon. zodat onze accu beetje bijtanken? Wordt. Ja. ja, een beetje bijtanken. En dat doen eigenlijk alle teams hier. Uh, en verder uh, ja, is iedereen in afwachting van wat de organisatie gaat beslissen. Dus uh, het is erg spannend op dit moment. Nou, dat horen we dan graag van u als het zover is. Teamleider Recibe Brinkhoff. Dank. Graag gedaan. Tien over half acht tijd voor de sport van het afgelopen weekend. Met name Arno Vermeulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er waren veel rode kaarten in het betaalde voetbal in de eredivisie. Vooral bij Vitesse NEC. Hè. Is er een verklaring te geven? Uh, zeven, dat is uh, vrij veel. Uh, maar het waren wel allemaal bijna verschillende rode kaarten. Je had twee keer geel. Uh, je had spelers die gingen vechten samen. Ja, dan krijg je rood. Ja. Uh, je had spelers die uh, iemand onderuit halen als laatste verdediger. Dan krijg je volgens de regels rood. Dus een echte lijn zit er niet in. Ik vind wel dat in Nederland we heel snel geel trekken... Uh, voor een relatief niet zo zware overtreding. In het buitenland zie je dat het veel minder gebeurt. Dus zie je ook meer dat de spelers twee keer geel krijgen... en dus van het veld af moeten. Want er zijn weinig wedstrijden tegenwoordig in Nederland... waar we met 22 spelers eindigen... Ja, je zou zeggen af en toe mag het wel wat mannelijker en hoeven ze niet zo snel die gele kaart te trekken. Dan zouden de wedstrijden op zichzelf ook wel leuker blijven. Echt rood is natuurlijk rood, daar is geen twijfel over. Ja, je zag het bij Ajax, hè? Die, die tweede gele kaart wordt dan ook um, snel gegeven. Ja, ja. Een overtreding is een overtreding natuurlijk. Pleit je Tuurlijk. ervoor dat ze daar ook een beetje de omstandigheden meewegen. Ja, dat mag het dus eigenlijk niet, hè? want je moet consequent fluiten. Dus is, uh, is dan de tweede geel ook geel. Ik heb wel soms de indruk dat schijfstappers dat vergeten zijn... dat ze die speler al geel gegeven hebben. Ja. Je, je ziet soms de aarzeling in de ogen van... oef, nu moet hij eraf. Uh, als ik dat geweten had, had ik misschien wel uh, iets anders besloten. Maar op zichzelf staat wel in de regels... dat je natuurlijk consequent moet fluiten. Maar het gaat ook vaak om die eerste. Als je die situatie bij VVV neemt met, uh, met Moussa... Uh, ja, die eerste is eigenlijk maar een twijfelgele kaartje. En als is wel zo suf dat hij natuurlijk daarna onmiddellijk die tweede uh, ook pakt... Maar we zouden over het algemeen de lijn wel iets hoger mogen leggen en wat langer mogen wachten met het geven van, van gele kaarten. Anders dan lopen we internationaal ook wel echt uit de pas. Nou, en Marcel noemde de wedstrijd te leven. Ajax AZ. Het werd 2-2. Uh, Ajax staat inmiddels zesde. Ik kan mij voorstellen dat dat zwaar valt in Amsterdam, Arno. Ja, vooral als je realiseert dat ze natuurlijk landskampioen zijn... en ook afgelopen zomer nogal wat hebben mogen investeren. De verwachtingen waren ontzettend uh, hoog afgelopen jaar met uh, Frank de Boer... die als een soort magier dat elftal eindelijk weer eens kampioen maakte. En dan verwacht je dat die lijn gewoon ook zo wordt voortgezet. Dat je dus in ieder geval landskampioen werd... en zelfs misschien Europees wel aardig gaat meetellen. En daar blijkt nog helemaal niets uit. Ze hebben nu in competitie en in Europees voetbal... haal ik de beker er even uit, zes wedstrijden op rij uh, niet gewonnen... Dat is voor Ajax begrip, maar natuurlijk vrij dramatisch. En ook alle statistieken over de verdediging. Daar blijkt uit dat ze echt al heel veel wedstrijden achter elkaar goals krijgen. Ja, wat zit daar het probleem? Zit het probleem bij de verdediging van Ajax? Nou, niet helemaal. Het zelfvertrouwen speelt een enorme rol. Als je nou gisteren keek, of zaterdag naar Ajax... Frank de Boer begint ook te twijfelen. Misschien wel logisch, omdat na die vijf wedstrijden het niet goed gaat. Maar hij is wat conservatiever gaan coachen. Hij komt met oorje in de verdediging, routine. Al de wereld gaat hij plotseling rechts zetten. zetten. 1-0 op het middenveld, wat natuurlijk een is in de middenvelder is en geen spel maken. Dus op alle posities werd Ajax eigenlijk een beetje grauwer, een beetje grijzer. Hij had ook veel brutaler uh, spelers erin kunnen zetten. Had die, die Legion, die jonge jongen die uh, rechtsbek later kwam te spelen, had hij ook al in de basis kunnen zetten. Dat is eigenlijk de Ajax-stijl. Als je spelers niet hebt, dan pak je die uit de jeugd. Als je die niet hebt, dan pak je hem uit de B van mijn part. Dat is een beetje de lijn die men in Ajax uh, bij Ajax eigenlijk wil zien. Is hij toch dat door alle matige resultaten uh, ja, dat nu aan het veranderen is. Dat hoort niet helemaal bij Ajax. Dit is dus ja, in dat opzicht wordt het ook wel een week van de waarheid. Weer de komende week met Europees voetbal en met Ajax Feyenoord volgende week. Nou, ben benieuwd deze week. Arno van Meulen, dankjewel. Iedereen geniet nog na van het wereldkampioenschap. Honkbal uh, dit weekend. Ja, ik wou bijna voetbal zeggen, maar het is honkbal natuurlijk. Bijna. Daar zijn we nog lang geen wereldkampioen. Maar bij honkbal dus wel. En ze waren zo goed het hele toernooi, die Nederlandse honkballers. Hoort u zo meer over, is de verkeersinformatie bij de AMWB Erwin de Hart. De spits is rustiger dan normaal door de herfstvakantie in het noorden en midden van het land. In Rotterdam is het nog geen vakantie. En zeker niet op de A16, Breda richting Rotterdam. Want tussen Knop het Ridderkerk en Knop het Terbrekseplein. 8 kilometer vielen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, het grootste deel van Nederland lag uh, op één oor op het moment dat de Nederlandse honkballers een unieke prestatie leverden. Misschien was u een van de weinigen die de wekker had gezet uh, en is gaan kijken. Ze werden wereldkampioen in een finale tegen honkballland bij uitstek Cuba. En de helft van de wedstrijd was de werper. Pitcher Rob Kordemans. Zeker volgens coach Brian Farley. Uh, hij is gewoon een, uh, wat wij noemen een painter, een schilder. Hij is, die, hij is die Rembrandt van, van, van honkbal in Nederland. Dus um, ja, hij was gewoon onbespelbaar eigenlijk. Maar hij was het verschil. Hij was zeker het verschil in de wedstrijd. Dus um, ja, petje af voor hem. Petje af voor de pitcher, voor de werper Rob Kordemans van het Nederlands honkbalteam. Hij is nu aan de telefoon. Rob, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ge gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt hè. Ja. Al bekomen, al gewend aan het idee van het wereldkampioenschap? Je zit hier eigenlijk nog iets te drinken uh, met nog een paar teammaat uh, en je moet het erover uh, blijven hebben, anders, anders ja, drinkt het iedere door eigenlijk. Dus uh, we hebben het constant erover, om, het beetje, om er maar een beetje aan te wennen eigenlijk. Is er veel aandacht voor jullie op dit moment? Nou ja, nee, hier in Panama niet echt hoor, want uh, het is wel, uh, onbal is heel populair hier. Maar ja, uh, als Panama niet in de finale staat, dan is, het, uh, is de aandacht ook snel weg natuurlijk. Maar uh, op zich zien we op Facebook en Twitter en uh, al, al die uh, sociale media... zien natuurlijk heel veel, want het, uh, dat krijgen we allemaal mee. Maar hier in Panama zelf niet echt eigenlijk. Hmm. Even naar het moment, hè? De, de belangrijke momenten in de wedstrijd... in de finale tegen Cuba. Um, jij hebt zelf bijvoorbeeld nou, zeven enings op de heuvel gestaan. Een zeer belangrijke rol gespeeld. Um, hoe, hoe is dat voor jou op dit moment om dat wereldkampioenschap te beleven? Ja, het is, kijk, het is altijd best leuker als je, als je kan spelen natuurlijk. Want ik ben een, ik ben een, een starter, zo heet dat, uh, in het rondbal. En die worden geacht, zes, zeven erings te gaan. En dan worden ze er altijd gevolgd door uh, de jongens die gaan afmaken. Uh, pitches. Maar uh, ja, ik heb de gekregen van de coach om de finale te gooien, het vrouwen. En uh, ja, dat ging eigenlijk helemaal boven verwachting. En dan uh, ja, dat is het natuurlijk helemaal fantastisch dat je dat tegen hem in Cuba staat. En uh, zes en iets lang, maar één dit eigenlijk tegen tegenkrijgen. Maar hoe kan dat? Want, wat gebeurt er met je dat je zo goed staat te spelen in zo'n wedstrijd? Ja, ik heb, ik heb nog vaker een hele, hele goede, goede wedstrijden grote belangrijke momenten. Maar ja, dit was toch wel het moment waar ik het moest doen. En dat, dat ja, of het of nou onbewust gaat, weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik had zoiets van, nou, ja, uh, als ik nog iets wil neerzetten in mijn carrière, dan moet het hier wel gebeuren. Want of dit ooit, ooit gaat gebeuren, is maar de vraag, natuurlijk. En uh, ja. Ik kon, ik kon mezelf er zo toe zetten om toch zo geconcentreerd te blijven om, uh, ja, om dit neer te zetten. Ja, maar dat moet je ook maar kunnen, want ik neem aan dat het toernooi met al die wedstrijden wel zwaar is geweest. Ja, ja dat is zeker zwaar geweest. Zeker in die hitte, want we hebben echt uh, een week, anderhalve ander week moeten wennen. Want het is hier uit elke 35 graden. Met een uh, luchtvochtigheid van, uh, van 70% volgens mij. Dus in het begin moet je wel heel erg gaan wennen, maar als je dan een twee weken verder bent, uh, gaat het allemaal wel. Um, de, de coach, jullie coach Brian Farley spraken we eerder en die zei het zit vooral in dit team goed tussen de oren. Wat, wat, wat hebben jullie daarvoor gedaan of is dat iets wat uiteindelijk uit zichzelf ontstaat? Ja, dat groeit op een gegeven moment. Want We hebben, we hebben voor het toernooi hebben we een, een campagne van vier wedstrijden vier tegen Venezuela. Een paar wedstrijden. Parma nog een keer en het zijn niet En daar zag het er al zo goed uit meteen in het begin. Ja, daar krijg ik natuurlijk vertrouwen op Als je dan in het begin van het toernooi ook meteen uh, goede resultaten neerzet... dan, ja, dan groeit en groeit en groeit, groeit het. En op een kan het daar niet vertrouwd gaan. Nee, want Nederland, het Nederlandse team heeft er natuurlijk vaker dichtbij ge, gezeten. Nooit echt um, de, de overwinning dan behaalt tenminste zo'n belangrijke overwinning. Was het inderdaad het mentale opzicht dat het nu wel lukte? Uh, ja, wat je al zei, we zijn er dichtbij geweest. Maar elke keer... Dan, dan, het, het, het was in tegen Cuba dat het dan net niet ging, want ja, die Cubanen komen altijd, dat zeggen ze, die Cubanen komen altijd op een gegeven moment, dan, dan, dan zetten ze een stapje bij en dan komen ze er overeen. Dus ja, het, iedereen zat nu ook van, nou, wanneer komen de Cubanen nou, wanneer komen de Kubanen nou, op een gegeven moment hè, heb je nog twee of één uit te gaan, Maar dan komen niet. Dus dan, dan, dan uh, hangt er wel in dat wij gewoon echt beter zijn dan de Cubanen. Dat was wel een heel fijn gevoel. Hoe lang blijven jullie nog in Panama hangen? Avond, we morgen het vliegen we. En dan zijn we dinsdag om half negen uh, terug Oké, okay, nou, wij staan er. Beloof ik bij deze. Wat, wat zijn de verwachtingen? Hoe, hoe jullie onthaald zullen worden door de rest? Ik weet het allemaal niet. We zien het wel. We laten het allemaal op de heen komen. Oké, okay, nou, een goede reis alvast. En uh, tot dankjewel. dinsdag. Ja, Oké, okay, dankjewel. Hè. Gaan we naar Philips. Philips schrapt wereldwijd 4.500 banen. Daarvan verdwijnen er 1.400 in Nederland. Heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal. Bij die presentatie is economieverslaggever André Meijema. André, duizenden banen weer weg. Hoe fors is dat? Nou ja, het was ook al aangekondigd dat Philips uh, behoorlijk ging snijden in uh, de personeelskosten en een regionalisatie had aangekondigd toen zij in het uh, begin uh, voor de zomer al een winstalarm afgaven en aangaven dat het gaat economisch gezien niet goed. We voelen dat bijzonder in de tak van consumentenelektronica, in de lichtdivisie, want we bouwen... Uh, je zit ook vooral op in de bouw ook met, met lampen en dat soort dingen meer. De led-industrie komt op. Healthcare, daar wordt minder uitgegeven. Kortom, zwaar weer opkomst. En dus gaan we reorganiseren. Dat betekent banen schrappen, dat betekent kosten besparen. Toen werd nog niet duidelijk van hoeveel banen we zouden gaan schrappen. Vandaag maken ze bekend, hebben ze de afgelopen maanden zitten te rekenen en tellen. Dat er wereldwijd 4500 banen gaan verdwijnen, waarvan 1400 banen in Nederland. Het zal vooral plaatsvinden volgend jaar, in 2013, waar het geschrapt gaat worden. En dat zal met name dan zeg maar in de back-office zijn, uh, aan de achterkant van het bedrijf. Dus moet je denken aan de IT-diensten, aan de financiën, uh, dergelijke, maar niet aan de kant van de klant. Dus niet aan de kant van de marketing. Maar zoals gezegd, uh, 4500 banen wereldwijd. Op een totaal van 117.000 valt misschien enigszins mee, maar het zijn toen weer, weer duizenden banen. Ja, en um, André, kan jij schetsen met welke problemen Philips kampt dat zo'n enorme reorganisatie nodig is. Nou ja, Philips heeft natuurlijk ook al in de voorbije jaren al behoorlijk wat banen geschrapt. Toen tijdens de, de laatste recessie die we hadden, 2008-2009, toen heeft Philips ook al 10.000 banen wereldwijd geschrapt. Uh, dus dat is eigenlijk zeg maar, een, een ongoing industry om zo te zeggen. Een, een, een iets wat voortdurend doorgaat blijven kijken naar de kosten, vooral als het weer tegen zit. Want dan moet je gaan snoeien en snijden. En dat hebben ze dus gedaan. En met het zwaardere weer dat op komst was begin van het jaar viel het nog enigszins mee wereldwijd gezien. Want het ging om economische groei en ontwikkeling. Maar de voorbije maanden, zeker de tweede en derde kwartaal, merken bedrijven wereldwijd in allerlei sectoren dat het gewoon zwaarder weer wordt. De klanten terughoudender zijn, consumenten terughoudend zijn, consumentenvertrouwen zakt wereldwijd. En dus kopen mensen ook minder spullen. En dat merkt natuurlijk een, een, een spullenfabrikant, om het heel oneerbiedig te zeggen, als Philips. Dat natuurlijk direct aan de lijve. Ja. En merkt Philips dat ook in het bedrijfsresultaat en dus ook in de winst? Uh, dus ik kan naar de winst vergeleken met vorig jaar. Vorig jaar nog een kwartaalwinst van de 524 miljoen euro. Dit jaar slechts een schamele 76 miljoen euro. De winstmarges lopen in alle uh, sectoren terug. Omzet is wel iets verbeterd. Maar ja, ze, ze moeten behoorlijk wat inleveren op de spullen die ze verkopen. En dus verdienen ze er ook minder aan. Vorig kwartaal hadden ze nog een heel zwaar verlies van meer dan een miljard. Dat had alles te maken met eenmalige afschrijvingen. Maar dit keer dus die magere netto-winst van 76 miljoen. Slechte cijfers dus bij Philips en slecht nieuws voor de werknemers. Daar hoort u wel meer over nog vanochtend in het Radio-in-journaal. Het NOS Radio-in-journaal Mediaoverzicht. Nou, toch nog even heerlijk terug naar die honkballers, naar het goede nieuws. De Nederlandse honkballers zijn op veel voorpagina's van de kranten terug te vinden. De wereldbeker wordt door een Nederlandse speler gezoend, zoals het hoort op de foto in trouw. In de Telegraaf zegt minister Schippers dat het honkbalteam een gouden hoofdstuk heeft toegevoegd aan de Nederlandse sportgeschiedenis. Ja, dan de minister Verhagen van, van Economische Zaken. Hij vindt dus dat de Europese Commissie alle lidstaten moet kunnen dwingen... hun economie aan te pakken, schrijft hij in een brief in de Volkskrant. Het betoog van de minister eindigt met de woorden... de vraag is of we zwakkere helpen met omvangrijke geldoverdrachten en subsidies... of dat we stabiliteit juist zekerstellen door meer discipline... strengere afspraken en door naleving van die afspraken... om die strikter af te dwingen met straffen en boetes. Het Europa van de plichten. Wij kiezen voor het laatste... Al dus verhagen in de krant. Het Keniaanse leger is bezig met een offensief... tegen de militante beweging als shabaab In Buurland Somalië. we hoorden daar eerder over in het Radio 1-journaal. Er worden luchtaanvallen uitgevoerd en een ooggetuige gemeld op de BBC... dat zo'n 25 voertuigen met militairen en tanks naar de stad Dobli trekken. Kenia verdenkt als shabaab strijders van ontvoeringen van een aantal Europeanen. In Rome waren ze te zien en bijvoorbeeld ook in Hongkong... Witte maskers van een man met een zwart sikje en een snor. En hij grijnst bozaardig betogers bij de Occupy-bijeenkomst. In de hele wereld droegen dat masker. Trouw en de Volksland schrijven erover. Het is het gezicht van Guy Fawkes, schrijft Trouw, dat is een katholiek, die in 1605 koning Jacobus de eerste wilde vermoorden om zo weer een katholiek aan de troon te helpen. Die aanslag mislukte en Fawkes werd ter dood veroordeeld. In de jaren 80 werd zijn gezicht voor het eerst gebruikt als masker in de strip V for Vendetta. Draagt een anarchist die het parlement wil opblazen dat masker. 30 jaar later is het gezicht dus het symbool van het wereldwijde protest tegen heb zucht. Joris van der Kerkhof is in Amsterdam bij de Occupy-beweging daar op het Beursplein. Joris, zie jij die maskers ook? Nee, die maskers waren hier zaterdag. Die waren hier gisteren al niet meer, begreep ik. Het masker om de anonimiteit te waarborgen. Zo zei een van de, van de mensen hier die het allemaal probeert in goede banen te leiden. Die maskers zijn er nu niet meer. Die waren er zaterdag. Die waren er gisteren al niet meer. Wat hier wel is, is een aantal mensen die staan te wachten... totdat, ze, totdat er beurshandelaren komen en beursplein 5 in kunnen gaan. En er is een meneer die voor, voor water zorgt. Een brandkraan hier. U geeft de mensen water? Ja, ik geef uh, mensen water, maar dit is niet uh, bland water. Ik kan niet... Uh... Maar not... nee, dat is niet goed. Nederlands is niet zo goed. En daarnaast zit een meneer met, uh, uh, met rolschaatsen aan. Die doet zijn tweede rolschaatsen aan. En die gaat zo op zijn gitaar uh, spelen. En met zijn mo mondharmonica. En voor de rest staan er voor de rode lopen van, uh, van beursplein 5. Nu zo'n twintig mensen te wachten totdat de beurshandelaren uh, komen. En ze hebben vooral nu uitzicht op de tekst beursplein 5. En duizenden duizenden, zo lijkt het al als andere woorden die opgeplakt staan. Woorden die te maken hebben met de actie die gevoerd wordt, bij welke actie nou precies gevoerd wordt... waarvoor en waar tegen, dat blijft nog een beetje onhelder. Ja, En op korte termijn, Joris, wat gaan ze dan met die beurshandelaren doen zo duidelijk? Daar gaan ze hallo tegen zeggen. Oh. Uh, er wordt vooral niet op een harde manier uh, actie gevoerd. Er wordt ook wel een beetje, als het over Rome gaat bijvoorbeeld... mee waar ik naar gekeken. Van wat jammer nou dat dat uh, op die manier moet. Wij doen dat uh, heel anders. Wij zijn voor de menselijke waarde. Wij zijn tegen de financiële waarde. Zoals dan de hier staat. Uh, together we can, together we will. Het moet vooral heel erg zacht en gezellig. En er moet vooral heel veel, zo staat er, geknuffeld worden. Joris van de Kerkhof in Amsterdam. Dan naar de Las Vegas Review Journal. Um, deze krant heeft uh, op de website een flink aantal foto's geplaatst... van dat dodelijke ongeluk tijdens de seizoensfinale van de IndyCar-series... gisteren in Las Vegas. Dat zijn geen prettige plaatjes, kan ik u vertellen. Cureur Dan Weldon veroorzaakte een crash... waarbij 15 auto's betrokken waren. En de Brit kwam daarbij zelf om het leven. Nou, op de foto's ziet u wel waarom. Er zijn raceauto's te zien die brandend door de lucht vliegen... tegen de muur gesmakt zijn, omringd door brokstukken. Ziekenhuizen in Groningen gaan hun personeel beter beschermen... tegen agressieve patiënten en bezoekers. Het Ommelander ziekenhuizengroep gaat in het Lucas Ziekenhuis experimenteren met camera's op en rondom de spoedeisende hulp, schrijft het Dagblad van het Noorden. Bij de proef zijn onderzoeksbureau TNO en het ministerie van Veiligheid en Justitie betrokken. Experiment kost 1,5 miljoen euro. En nog even dit, schilder Vincent van Gogh heeft geen zelfmoord gepleegd... zoals algemeen wordt aangenomen. Dat zeggen twee Amerikaanse onderzoekers... van wie vandaag een biografie over Van Gogh verschijnt. Volgens de schrijvers is de schilder per ongeluk door twee jongens doodgeschoten. Zo meldt de Telegraaf vanochtend. Na acht uur in het Radio 1-journaal hoort u meer over die tegenvallende cijfers. Bij Philips hebben we het over het antillenbezoek van de Tweede Kamerleden, de fractievoorzitters. En gaan we boksers wegen. Publiek op de banken. Negen inningen zijn al twee helemaal uit. Ongelooflijk kippenvel, wat er allemaal gebeurt. Oliveira, wordt hij de laatste nul? Ja, dat wordt hij. En toen ontplofte het Nederlands team en het veld werd bezaaid met oranje mensen. En Nederland schrijft honkbalgeschiedenis. Het is wereldkampioen. Door 2-1 overwinning op Cuba. Ongelooflijk, Holanda! Campeon del Mundo. Hey, hey, hey, hey, hey. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hé twaalf? Ja, alleen ben cv-ketel van Nevit. Geen twee, geen vijf, geen zeven, geen negen of tien, maar twaalf jaar garantie. Helemaal gratis. Tijdelijk gratis twaalf jaar garantie op alle onderdelen van de topline HR-ketel van Nevit. Vraag het uw Nevid dealer of kijk op nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm. Hij hey, is drie. Op 17 oktober 2008 ging Bas van der Horst van start met Bureau Bas, zijn fullservice grafisch ontwerpbureau.